Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kom van het ijs af. Op steeds meer plekken, zoals bij de Loostrechtse plassen of op de Friese meren... en in Amsterdam, wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties op het ijs. Mensen worden dan ook opgeroepen om zo snel mogelijk van dat ijs af te komen en naar huis te gaan. Op de Hofwijver in Den Haag heeft de politie een groep schaatsers van het ijs afgehaald. Door de dooi kwamen ze in de problemen. Daarna hebben agenten en brandweermensen de bol zelfs afgezet... om te voorkomen dat mensen opnieuw het smeltende ijs opgaan. En mensen die een coronablaastest hebben gedaan hoeven zich niet opnieuw te laten testen op corona. Dat zegt de GGD in Amsterdam. Coronablaastesten worden voorlopig niet meer gebruikt... omdat sommige snotteraars de afgelopen weken een verkeerde testuitslag kregen. Volgens de GGD kunnen mensen zich weer laten testen als ze opnieuw klachten krijgen of de klachten verergeren. Agenten hebben gisteravond op de A6 een snelheidsduivel opgepakt die met 210 km per uur voorbij scheurde... ...had een bijzondere verklaring. Tegen agenten zei hij dat hij het gaspedaal helemaal indrukte... ...omdat hij zo nodig naar de wc moest. De man is nu zijn rijbewijs kwijt. Het is niet bekend of hij op tijd een wc heeft kunnen vinden. En voetballer Lasse Schöne kan met mixed feelings terugkijken... ...op zijn debuut voor Herenveen. De oud ajax iets zat zonder club... ...en verkaste afgelopen week dus naar Friesland. Bij de eerste wedstrijd stond hij meteen in de basis. Ik zag wat uh, hoogstandjes. Nou, hij is er nog wel. Het kan wel dat je, dat je boven de 30, ...maar dat betekent niet dat alles verdwijnt natuurlijk. Nee, ik zag een hakje over Sugawara heen die je daarna meenam. Ja, nee, dat uh, het kan nog. Ik, uh, ik kan het blijkbaar nog. Ja, hij scoorde ook nog tegen AZ, maar het was niet genoeg. Het werd 3-1 voor de Alkmaarders. En het weer nog. Vandaag opnieuw fris en zonnig bij 0 graden in het noorden tot plus 6 in Limburg. Later vanavond zijn er wolken. Het kan ook gaan regenen. In het noorden is er kans op IJssel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 ...draaien we bij Zandvoort op zaterdag. Ook al een nummer van deze Belgische groep uh, Soul Sister. Toen de uh, Way I Do. En uh, nou een andere single van Sir so de the Like a Mountain. Het begin van uur drie alweer van Zandvoort op zondag. Zonnebril op, want uh, anders kan ik uh, bijna niet voor me kijken. Zonnetje schijnt lekker naar binnen hier uh, in de studio. Wil je trouwens meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee. U 3 wat gaan we daar nu allemaal doen, Albert-Jan? Nou ja, naast nog wat verzoekjes uh, van Valentijn... Ja. Uh, gaan we natuurlijk over een tweetal platen even een pitstop maken en wel tijdens Pit Report. Uh, even een update van uh, de stand van zaken rond uh, uh, Fernando Alonso... want die was aangereden op de fiets in Zwitserland. Hoe de, hoe de stand van zaken is... nou, uh, inmiddels bekend dat uh, Lewis Hamilton heeft getekend... En het verbaast me wel dat het die getekend heeft tot einde van 2021. En dan ben ik erg benieuwd wat daarna gaat gebeuren. Maar goed, daarover meer tijdens Pit Report om kwart over vier. Half vijf is het tijd voor het dier van de dag. En dan hebben we het over Willem. Uh, iets over half vijf is het tijd voor Zandvoort op zondag live. Live registratie met publiek aanwezig. Rob, uh, de tijd begint te dringen. Weet je al iets? Ja, ik ben eruit. Oh, hij is eruit. Ja, ik oh, ben er echt uit. Oh goed, een cliffhanger van het eerste uur. Dus iets over half vijf. Rob's keuze voor vandaag tijdens Valentijnsdag... voor Zandvoort op zondag live. Kwart voor vijf. Ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Het gedicht van de dag... Uh, wat kan je nou anders verzinnen dan jouw liefde op Valentijn? Dat wil toch niet? Ik bedoel, het is gewoon jouw liefde. Dat uh, tijdens het gedicht van een dag om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En weet je wat je ook kan hebben op uh, Valentijnsdag, uh, albert Dat ga je me nu vertellen. Ja, dromen. Dromen? Ja, en wat voor dromen het zijn, ja, daar uh, <lacht> laat ik me verder dan niet over uit... Maar we gaan hem wel op uh, verzoek draaien. Speciaal voor Max, deze Dreams.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 Cause I can't look inside your head. En dat maakt het dan weer zo leuk, hè? Elk weekend kan je weer uh, lekkere muziek draaien. Ik hoop dat jullie het ook lekker vinden, trouwens. Je hoorde uh, Peter Sarstedt en Where Do You Go To My Lovely. Een ja, lekkere gouden ouwe zondagmiddag bij CFM. Het is kwart over vier geweest en dat betekent... The FM Race Radio, Pit Report. De Pit Report, want uh, hoe gaat het in de wereld van de F1, uh, Albert Nou, allereerst even de situatie rondom Fernando Alonso. Zijn renstel Alpine heeft een update gegeven wat betreft de situatie van Fernando Alonso. De Spaanse Formule 1-coureur werd afgelopen donderdag tijdens een trainingsritje op zijn fiets aangereden door een auto. Gevreesd werd voor een pittige schade, maar dat lijkt... Dat lijkt allemaal erg mee te vallen. Zo blijkt uit het statement. Na het ongeluk van gisteren is Fernando een nacht ter observatie in het ziekenhuis gebleven. Artsen hebben een breuk in zijn bovenkaak vastgesteld en hieraan is hij geopereerd. Het medische team is blij met zijn vorderingen. Duidelijk is dat Alonso nog 48 uur in het ziekenhuis moet blijven, vooruitkijkend. Uh, na een paar dagen van totale rust kan hij de training geleidelijk weer hervatten. We verwachten dat hij de voorbereidingen op het nieuwe seizoen volledig kan meedraaien. De openingsrace van het Formule 1 seizoen wordt op 28 maart afgewerkt in Bahrein. De 39-jarige Spanjaard wereldkampioen in 2005 en 2006 is na twee jaar terug in de Formule 1. Alonso vormt bij Alpine het rijdersduo met de Fransman Esteban Ocon. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is eindelijk zover. Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes met een jaar verlengd tot het eind van 2021.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 Het team van Max Verstappen stuurde daarop aan... omdat de huidige krachtbronleverancier Honda er na dit seizoen mee stopt. Red Bull wil de motoren daarop in eigen beheer nemen... en niet meer terug naar de status van klantenteam... zoals het in het verleden de motoren afnam van Renault. Kostentechnisch zou dat volgens Red Bull alleen kunnen... als de motoren vanaf 2022 niet meer verder ontwikkeld worden. Dit geldt dan tot de komst van een nieuwe krachtbronnen in de sport... vermoedelijk vanaf 2025. En tot slot... De Formule 1 keert dit seizoen weer terug, op uh, weer terug in Portugal. De derde race van het seizoen wordt definitief verreden... op het Autodromo Internacional do Agave in Portimao... als alle laatste details zijn afgehandeld met de lokale promotor. Op dat circuit werd vorig jaar voor het eerst de Formule 1 race georganiseerd... nadat de hele kalender toen werd aangepast vanwege de uitbraak van het virus. Uiteindelijk werd er van juli tot en met december alsnog 17 Grand Prix verreden... Dus we gaan weer naar Portugal en wel naar Portimao. Tot zover. Oké, okay, ja, bijna het dier van de week. Potje miauw <lacht> Ja, heel mooi. Dat was hem, de pit report... voor uh, deze zondagmiddag. Ik had het aan het begin van dit uh, programma al beloofd. Thomas Bergen die heeft een hele mooie Valentijn special... Uh, gisteren op tv gegeven bij sterren.nl. En wij hebben daar drie nummers van uh, uitgekozen... die we achter elkaar gaan draaien. Als eerste ga je luisteren naar uh, Leun op mij... de single van Rutte En dan uiteraard in de uitvoering van Thomas Bergen. Gevolg. Door Foreigner en I Wanna Know What Love Is. Ook weer in de uitvoering van Thomas Bergen. Dus Engelstalig voor Thomas. Ben benieuwd. En uh, daarachteraan uh, zei het een hele mooie nummer van uh, Marco Borsato. Eveneens uitgevoerd door, je raadt het al, Thomas Bergen. Drie op een rij op de zondagmiddag bij CFM. En we beginnen met Leun op mij. De Valentijn special.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 niet van jou zijn Als de dingen om je heen Weer veel te grauw zijn you need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 This mountain I must climb Feels like the world upon my shoulders But through the clouds I see love shine It keeps me warm as life grows colder Sterren NL, Valentijn Special en de derde plaat die die deed was van Marco Bossato. en zij. De blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven van zwart als ze boos is, tot blauwer dan blauw als ze lacht. De zon dankt voortdurend verliefd om haar heen, de maan laat haar nooit een seconde alleen. Een woord van haar lippen, kan telkens weer wonderen doen. Het is niet te voorstellen, soms klinkt ze als onweer. En soms als een zonnig zo. Maar hoe hard het ook vriest, ze is zo weer ontdooid. Zolang ze bij mij is, verveel ik me nooit. Want zij, zij is de zon en de maan voor mij. Zij is het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij, ze is vrij.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 betere helft van mij.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 En zij... Ja. Ja, zij... Ze hoort bij mij. Drie op een rij van Thomas Bergen. Leun op mij als eerste. Daarachteraan, uh, I wanna know what love is. En daar weer achteraan, uh, zij. De Sterren NL uh, Valentijn special uh, gisteren op tv. En ik had daar uh, drie nummers van uh, uitgekozen voor deze zondag. Het is even een half vijf. Albert-Jan, hij is er nog. Ja, zeker. Dier van de week? Ja, en hij stelt zichzelf even aan die voor. Vandaag is het Valentijnsdag. Deze zou ik, eh, vandaag zou ik graag willen invullen met een leuke date. Misschien wel met jou, jullie of met u. Wil je dit wel, dan ben ik er klaar voor. Mijn naam is Willem, een Engelse Staffordman van vier jaar jong. Ik heb in mijn korte leven al zoveel meegemaakt, verschillende huizen gehad en ik zit al 182 dagen in het asiel. Door een uitwisseling ben ik hier in Zandvoort terechtgekomen. Dus ik vind het nu tijd wordt voor mijn geluk. Even iets over mij. Mijn pluspunten laten we daar maar mee beginnen. Ik ben echt een mensenfreak. Aandacht knuffelen en samen wandelen of spelen, echt fantastisch. Kinderen zijn ook geen probleem voor mij. Ik loop netjes aan de riem, luister goed en doe alles voor wat lekkers. Mijn werkpunten zijn het uh, alleen thuisblijven. Doordat ik al zo vaak ben achtergelaten... is het vertrouwen dat iemand terugkomt een beetje kwijt. Mijn verzorgers snappen dit voorkomen... en hopen dat andere mensen dit ook begrijpen. Ik heb al geoefend met alleen blijven in de huiselijke uh, ruimte. En dit ging prima. Als dit rustig wordt opgebouwd, moet, steeds, moet het steeds beter gaan. Andere dieren vind ik spannend en loop daarom met melkkorf om. Veel mensen vinden dit negatief... Maar hierdoor loopt mijn verzorger wel relaxed. Ik zelf heb er helemaal geen last van en ik noem het dan ook mijn feestneus. Maar na 182 dagen ben ik er wel klaar mee. Ik wilde die tralies graag inruilen voor een eigen mans bij de kachel. Lekker op de bank uh, staat uh, ook op mijn wensenlijstje. En waar verblijft Willem? Willem verblijft momenteel in het dierenthuis. Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website www.dierhuishkermeland.nl. Want ook Willem verdient een thuis. En dat was onze Valentijns special. Willem als dier van deze dag. Valentijnsdag 2021. Zo dadelijk SOS Live. Ik heb er al eentje uitgekozen. Maar eerst Nick en Simon...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 Verloor. En je voelt je niet zo fijn, weet dat je extra goed moet zijn. Wil er ook snel beter zijn, maar je vindt de hulp zo verboden, want je weet het zelf zo goed dat er weer je naaste mensen nodig vertellen. Ik ken Simon uh, helemaal uh, live achteraf uh, gezien. En pak maar mijn hals. En als ze het toch uh, over live hebben, dat komt er uh, goed uit. Want we zijn aan uh, Zos Live uh, toegekomen. Deze week uh, heb ik een uh, speciale uitgekozen. Ja, eerst wilde ik eigenlijk... Die ken jij waarschijnlijk wel, Albert-Jan. De single Gold ja. van uh, Spenda Eigenlijk wilde ik uh, die in eerste instantie uh, zeg maar bij uh, Zos Live doen. Maar uh, daar had ik een wat minder mooie uitvoering van... Dan van deze. Hier is Up Ballet. Een gouden klassieker uit de jaren tachtig. In Only When You Lief. 2009, je de gouden oude zinger van Up Ballet, Tony Hedley. Wat kan die man zingen, zeg. Ongelooflijk, hè. Met uh, Only When You Lief. En altijd, Albert-Jan, je weet het, hè. Als ik een uh, SOS Live uh, uitkies... Een saxofonist erbij. Ja, ja. Nou ja, hij was weer uh, ruimschoots uh, aanwezig op uh, deze single. En er was ook een uh, backgroundgroepje uh, achter, hè? Uiteraard. Daar zijn we ook fan van. Die hoort er ook bij. Dus uh, nee, een hele goede versie inderdaad van Only When You Lief. Het is uh, kwart voor vijf geworden. Valentijnsdag 2021. Het gedicht van de dag in het teken van Valentijn. En dat betekent tijd voor jouw liefde. Alleen. Alleen jouw liefde. Dat is wat ik nodig heb. Om te voelen dat ik leef. In een blik die je geeft. Als je naar me kijkt. Betekent veel. Heel veel voor mij. Alleen jouw warmte. Als een deken om me heen. Kan niet leven zonder jou. Als jij maar weet dat ik van je hou. Ja, mijn wereld. Mijn wereld draait alleen. Alleen om jou. Want jou, jouw liefde houdt me altijd weer in leven. Door jou, door jouw liefde geef ik niet meer om de tijd doe mijn best om jou hetzelfde terug te geven. Want jouw... Jouw liefde... Betekent alles. Alles voor mij. Alleen jouw glimlach... Dat, dat is wat me telkens raakt. Een deel van mij ben jij. En ik... Ik krijg weer kracht. Als je naast me staat. En dat... Dat gevoel, dat gevoel gaat nooit voorbij. Want jouw liefde houdt me altijd weer in leven. Want door jouw liefde geef ik niet meer om de tijd. Doe mijn best om jou jezelf hetzelfde te geven. Want jou, jouw liefde, dat betekent, dat betekent alles. Alles voor mij.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 ik kan niet leven zonder jou, als jij maar weet dat ik van je hou, ja mijn wereld draait om jou. is wat me telkens raakt. Een deel van mij ben jij. Ik krijg weer kracht als je naast me format. op je telefoon in een ja, allemaal ja, hartjes ja, en traantjes. Ja, ja. En, uh, ja, dan is het echt falend hè. Er zijn het toch nog mensen die ons om ons geven. Ja, nou ja. heel leuk. Ja. Na het mooie gedicht van Albert-Jan uh, hoorde je... Jouw Liefde, de single van uh, Tino Martin. Ja, door de wind door de regen. Je kan overal je tegen. Je voor me, met mijn ogen dicht? Kan je voelen met mijn hart op slot? je praten...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 wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven: je moest eens weten. Met jou. Ben ik ben nooit alleen. Ja, dat is dan weer het voor- en nadeel van uh, Valentijnsdag. <laughs> Ze komen dan uh, achter elkaar uh, langs, uh, Albert Jan. Door de wind, door de regen. Je hoort Miss Montreal. Zo, uh, ja, we zijn nu uh, in de Valentijn natuurlijk. Maar ja. uh, er werd ook uh, gevoetbald vanmiddag. Zullen we de wedstrijden van vanmiddag uh, half drie nog eventjes doornemen? De eindstanden? Ja, Feyenoord uh, thuis tegen Willem 2 uh, is geëindigd in 5-0. En dan uh, FC Utrecht tegen VVV Venlo. Daar is het 3 uh, tegen 1 geworden. En dan uh, hadden we zondagmiddag vroeg hadden we een wedstrijd AZ tegen SC Heerenveen. Daar werd het? 3-2. 1. 1. Ja, nee, klopt. Ja, kwart voor vijf uh, begonnen Vitesse tegen FC Twente. Nou, dat wat uh, betreft voetbal... Tussenstand 0-0. Ja. Ja, ja, oh, ja, ja. ja, heel goed. Tussenstand is 0 tegen 0. Nou, we gaan er toch nog eentje doen, hoor. Dus ja, dan moet je de radio eventjes wat zachter zetten. Want ik heb er nog eentje gevonden... die echt niet kan ontbreken tijdens uh, Valentijnsdag. Doen doen, ja, doen, doen, doen. Ja, Clamadeers, hij komt er weer aan met... Nothing's Gonna Change My Love If You. Had to live my life without you me.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 Hold me now He, ...van ons uh, aan het eind zo'n blokje alweer kan... ...met uh, al die, uh, die gevoelige muziek. Ja, nou ja, het was uh, lekkere, lekkere vadertijdsmuziek. Je hoorde Nothing's Gonna Change, My Love For You... ...als een laatste plaatje wat betreft deze uitzending Zandvoort op zondag. Het zit er alweer op. Nog ja. even een nieuwtje, want uh, Café Neuf ja. schijnt uh, daadwerkelijk verkocht te zijn uh, aan De Prins... Toch? Ja, het gaat een burnies worden. Dus uh, de burnies in het uh, centrum van Zandvoort, Café Neuf, wordt een burnies. Ja, maar dat... We hebben een betrouwbare bron eigenlijk, dus ja. ja de, de, de prins gaat niet zelf achter de bar staan, denk ik. Die nou, niet... dat verwacht ik niet. Nee, maar, maar dat uh, doet hij nergens, hoor. Dan, dus. dan, dan, dan, dan kijk, de uitbateren op het circuit en de catering op het circuit... worden allemaal door één bepaald bedrijf uh, geregeld. Ja, uh, die regelt het personeel en dergelijke. Ja, ja dat klopt. En, maar ook... en dat bedrijf uh, gaat ook het personeel uiteraard regelen... voor deze vestiging van de uh, prins... Oké, okay, maar dan, dan, goed, maar de, de, de catering uh, wordt dan door hetzelfde uh, bedrijf geregeld als bij Café Nuf, straks. Ja, als uh, nu op circuit en op uh, Park ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En dan, dan moeten ze nou nog een, nog een uitbater voor, voor zoeken. Nee, ik heb begrepen dat het uh, gewoon allemaal rond is... en dat het dus een uh, Burnies wordt. Oké, okay. nou, op. Dus, ja, nou ja. ja, maanden van onzekerheid. <laughs> ja, daar is hij dan. <laughs> daar is We dan. hadden het ook helemaal niet verwacht. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, nee, Nou, het zit erop, uh, Albert-Jan, deze ja. uitzending. Maar volgende week op we. zondag. volgende week zijn we er weer. Ja. En wellicht dan met wat schonere wegen... en geen uh, ijsranden meer en wat... In ieder geval, iedereen die nog naar huis moet rijden voorzichtig. Of fiets voorzichtig, wandel voorzichtig. Want uh, ja, het kan best wel een beetje her en der uh, onverwacht glad worden. Ja, ik heb deze show weer gepresenteerd met een uh, fantastische meneer Vos. Ja, ik ben je zeer erkendelijk voor het cadeau. Wat ik van je heb gekregen. Jij bent jarig en, en, en, en dan geef je mij een cadeau. Ja, Dat lach moet, toch. Ja, dus <lacht> dingen moet je mij niet flikken. Oké, okay, nou veel plezier ermee. Ja. En uh, fijne zondagavond. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dag. Doei doei.